Uitvoering en verantwoorde vormgeving beleid aanbevelen, deals en co. van de musical morgen. Ja, je verturken vreugt. Of u even wat kunt? Van vrouw tot vrouw met haar praten. Maar dan zeker je verturken vreugt. Ik ben namelijk een vrouw, weet u? Wat een trap, hè? Wat zegt u? U bent de verloofde van Eef Eef. Ach, wat leuk. En, weet u ervan? Ah, hij weet ervan. Nee, kijk, er wordt in de huidige bureaucratie zoveel buiten je omgeregeld, hè? Daarom vraag ik het Zegt u? Ik mag het eigenlijk niet weten. O, jullie hebben je verleden week in het geheim verloofd. Kind, wat ontiegelijk romantisch, hè? Wat? Je bent niet gerust? Onmiddellijk na de geheime verloving heeft hij wat geleend van je vader? Zijn bromfiets. Zonder dat pa het wist. Pa denkt dat hij gestolen is. Pa is vanmorgen naar de politie gestapt. O, bah. Nee, kijk. Daar heeft meneer even namelijk nou juist een hekel aan, hè? Aan mensen die naar de politie stappen. Kind, kind, ik hou me hard vast hoor. Of neem eens zo iemand wel als geheime schoonvader wil hebben. Wat? Ja, ik zal zorgen dat hij hem zo gauw mogelijk terugbrengt, dat kaartje. Of wat er dan nog van over is. Fijn zo, je verteukend vreugd. En dan nog wat van harte gefeliciteerd hoor. Met de behouden terugkeer. Dag, je verteukend Nou, dat is nummer drie vandaag. Nee, we je, een bromfietser, Ah, interessante opgave hoor, lastige knaap, ik mag dat wel, goeiemodder. Morgen Mogelijk, Biel. Morgen knap uw jongen als hij het recht. hij doet maar wat jij. Hij moddert maar aan. Precies, wie? Geen idee. Je bent goed zo, goed zo, gewoon meepraten blijven, gelijk geven, je hebt de door hè. <laughs> Steekt in jou een zakenvrouwtje, weet je dat? Mogelijk. Mogelijk, alweer een prima antwoord, mogelijk. De zaak in het midden laten, nooit er tegenheen gaan. Laat hem maar zudderen meneer. <laughs> Dat voel je uitstekend aan, zeg je. Ja. Of heeft hij het er met jou over gehad? Nee. Rinderman, je fijne verloofde, mijn compagnon. Waarover? Nou, ik mm. moet zeggen compliment hoor. Eindelijk dan het zijn compliment voor Rinderman dus. Goed werk geleverd de Stumper. Het werd tijd, maar keurig. Sjors? Sjors, ja. Een wanhoop, een onmens, een nagel aan mijn urn, maar... <laughs> klasse dit keer neus hoe? neus zakelijke neus ja aanvoelingsvermogen wat heeft die stumper gedaan? A A C H Jonker Zwier de Bourbon wie? A A C H Jonker Zwier de Bourbon meteen maar even meteen maar even A A C H J Jonker Zwier de Bourbon Oh, toch die bolletjes hier, Een Senior, bolletjes senior, ja, de oude bol dus, ja. De jongheer zelf, antiquair met wereldbaan, even, hè. En wat heeft George daarmee gedaan dan? Gedaan? Niks. Ook al zo bij. Om dat daarmee over te laten, de actie zelf. Om zich te beperken tot de tip. De tip? De tip, ja. Let wel, de juiste tip, compleet. Alle gegevens op een rijtje en kloppen. En dat van Rinderman... Nou, ongelooflijk niet, het is jouw verloofde, jij kent hem niet. Maar dat dit uit Rindermans een dorre koken komt, onvoorstelbaar. Neem dat van mij aan. Juist, yes. dus als ik het goed begrijp, heb ik een kleine kans niet met een te trouwen. Kleine kans, goede kans, zeer redelijke kans dacht ik. Gezien de tip, hè, en gezien de wijze. Waarom? Zo even langs de dorre neus weg, zegt Biels, als jij een leuk zaakje zoekt, zo met die schuurpapieren stem van hem, weet wel. Ik zeg, nou, ik wel, Rinder. Hè? Hij zegt, A, A, C, H, J, Jonkers, weer de Boerbong, de bewaamde antiquair. Ik zeg, oké, okay, Rinder, bedankt voor de tip. Hij zegt, graag gedaan, Biels. Maar één ding, je moet hem zelf laten komen. Niet aan hem trekken. Zelf laten komen. Pak Jargon, neem ik aan. Voilà. En dat voor Rindermansen en Kloppen, tot op de letter. Man die je inderdaad zelf moet laten komen. Man waar je beslist niet aan moet trekken. Nee. Nee, dat, uh, ik zag dat meteen zeg, zo dat ik aanbelde. Ja. Ja, ik word opengedaan door een rijzige fors gebouwde heer. Middelbare leeftijd, enigszins kalend, nonchalante kledij, oude pantalon, sportief jacke. Zek kan je ook zeggen, die man. Ja, mee? ja. Grote kerel met zo over het oog behoorlijke portie personality. Dus ik zeg AACHJ Jonker weer de Bourbon, neem ik aan. Ja? Ja, merkwaardig moment. Hij kijkt me wat bevreemd aan en hij zegt met iets stugs. Zijn vrouw. Hoe? Huh? <laughs> Zijn vrouw. En dat begrijp ik niet. Hè? Dus ik sla meteen Rindermans raad in de wind en ik maak de fout aan de man te gaan prikken. Ik laat hem niet zelf komen, ik ga aan hem prikken. En ik zeg, wie zijn vrouw? En die man die slaat meteen helemaal dicht en die zegt, de vrouw van AACHJ Jonker Weer de Bourbon. En nog laat ik de man niet zelf komen. De toch blijft niet aantrekken. Met mijn eigen wijze kop. En ik zeg, wie is dat dan? Ja, wat zei hij? Hij zegt, dat ben ik. Nee. En wat zie jij? Ik zeg aangename mevrouw, mijn man, mijn naam is Biels. Het was een vrouw. Het was een vrouw. Grote forse kerel zet eners in schalen. Daar <lacht> ja, dat bleek achteraf minder ernstig dan het leek, Bleek meer de natuurlijke val. Bleek een volmaakt normale vrouw te zijn, hij zegt met als enige betrekkelijk geringe bijzonderheid je kon het niet zien horen zien, als je het wist, kon je het horen zien niet toen hij het zei ik denk het zal wel maar zien nee toen nog niet het bleef voor mij dan hoor een zwaar gebouwde vent in een oude broek maar verder is een volstrekt normale vrouw zelden zo te zien oh gelukkig de handen de handen bij het schudden dan, hè. Mm -hmm. <laughs> ik denk, uh, zal ik er toch maar een zijn handkus aan verbinden. Ik besluit van, ja, ik doe het. Ik zie die handen. Ik denk blij dat ik het gedaan heb. Ik kus liever die hand, dan dat de hand mij kust. Zut handen, zeg. Die man, als vrouw dus, hè. Die komt als vrouw op één hand een heel diner uitserveren. Dat voor mij. Verschrikkelijk. Ja. En in haar wiek geschoten, natuurlijk. Op hey. mij? Hé? Hey. Hé? Hey. Die vrouw? Nee, toch op mij? <laughs> kom, kom, ter helle, nee. Dat zou de eerste zijn, hoor. Nee, nee, nee. Die daar aan weerstand kan bieden. Aan wat? Aan mij. Als ik even op de mannelijke toer ga. Als ik even de charmante gast ga opvoeren. Het vrouwtje dat daar tegen opgewassen is, nou zeg. <laughs> Als ik daar nou even de hulpigende blik overheen laat spelen, even het ondeugend oogenspelbedrijf van dit dus. He? Van zo, het agressief pupillenwerk van Net zolang dat ze het ziet, He? en daarmee de betrapte schooljongensblik, de zo zogezegd, van pardon mevrouwtje. Ik ben in overtreding, maar uh, uh, uh, u geeft me de deksel nog al geen aanleiding toe. <lacht> nee, onweerstaanbaar hoor, als ik, op zaak, als ik op zaken doen aankom. Zo, dus ze mocht u wel. Hé, die vrouw, mens die... Ja, ja zeg, ja, eigenaardige reactie. He? Zo zie je het maar zelden eigenlijk. Kijk, een lichte vlucht, nietwaar, op commerciële basis, allah. Een snelle blos een lichte neiging, ten dank d'akkoor. Maar deze vrouw, zeg, die daar als een grote kerel gaat zitten, teruglonken op het genante afzet, ik weet niet. ging te ver. Veels, veel ja. En je bent al wat onzeker als je dat zakelijk gedwongen bent je wervende actie te richten op wat eruit uitziet als een fors manspersoon Dat wekt al bepaalde interne weerstanden op. Hè. Het was een vrouw? Ja, ja, hier. Ja, dat probeer je jezelf dan ook steeds voor ogen te houden. Het is een vrouw, al, oh, hè. Maar je zintuigen blijven even zo vrolijk een andere boodschap doorgeven, hè. Over moeilijk zaken doen gesproken zijn. En als klap op de vuurpijl word je dan de rest van de dag achtervolgd door de gulzige blikken van de lichtkaal de oude heerser. Nou, dan begin je toch helemaal aan alles te twijfelen, dat kun je toch voorstellen. Ik had halswerk om mezelf in bedwang te houden, om dat vrouwtje geen, geen klap op zijn gezicht te geven, eerlijk. Onder het eten. Hoi, hoi, nee, nee. Hoi, eet. En die bromfiets vandaag, de dag wat dat voor een ellende is, nou heb ik even een die loopt nog een 70 zeg. Voor een brommer nog een 70 en nog draait hij zich de klem in zijn vonkenpotje. Maar vader wil hem terug eten. Oh ja, nou dat is dan helemaal een godsbezig. Meneer geeft een huwelijkscadeau met een retourkaartje. Nou, eh, zeg maar dat de sloopmaterialen al in zijn heg hangen uit de heigen. Met zijn eh. astmatische zuigertje. Dag oma. Dag oma. Dag jongen. Mag eens mee. Eh? Wat een giller hè. Gisteren hè. Eh? Wat? Giller gisteren. Ja, maar, ja, hier. ja vertel, ik, vertel ik net zeg. Om, onder het eten. Mevrouw Zwier de Bourbon, geboren het kantje. Eenvoudig meisje het kantje. Eh? Nou ja, je zal het in het donker straatje tegenkomen. He, onder het eten ging ze maar, maar achter onder tafel zitten aanstoten. Nee. Ja, zeg ik zweer je. Hou je niet van. Hangt er vanaf. Hangt er vanaf. In hoeverre het commercieel verantwoord is. En hoe het gebeurt, hè. He. Of het speelt als een klans onopzettelijk touché. Een speels abusief tête-à-tête met de voet. Gevolgd door heuresheid, een snelle blik. En mijnerzijds een pikant beleefd excuse mevrouw, mijn lompheid. Als het commercieel de zaak ten goede komt, waarom niet? Maar als er een kalende reus je bij iedere hap met die loodje klompen en keiharde punten op je schenen zit te verkopen, hè? Ja. Nou, dan begin je toch echt een beetje de etrus te ontgaan, hoor, eerlijk. Oh, was het dat? Wat was dat? Ik denk ook wel, wat zit jij ongegeneerd te bunkeren, zeg. Alsof die je geen maanden gegeten had. Dat maar over je bord als alsof je bang was dat het gestolen werd, zeg. En Grommen geen gebrek. Dat was hij, die vrouw. Met die zware molliers. Ik ben er helemaal buur, zeg. Bij elke hap, rang op het scheen. Ja, maar waarom zeg je er dan niks van? Je kent toch hoffelijk iets zeggen. Zoiets van, eh, zeg mevrouw, kennen jullie platjes dus niet bij u houden? Ja, ja, goed. Goed, maar ik heb gekeken. Ik heb hem, ik heb hem een paar keer midden... Is er gezicht gekeken, die vrouw. Tot ze zijn ogen moest neerslaan En ran tegen mijn knie. Ja, nou, dan, dan kijk je er maar weer pluks op je bordje. Ja, ja, en dan wel aanmerkingen maken op mijn gedrag. Ja, maar jij ging zitten brullen, zeg. Kunst, dat kan ik ook. Ik, ik kon wel gillen. Ik had dan met mijn kop in de asbestjes kunnen gaan zitten kletsen. Zo was ik er aan toe. Maar dat doe je niet in gezelschap, dat doe je nog helemaal niet. Maar jij gaat ongecontroleerd zitten krijzen. Ja, van de schrik. Van de schrik. Als de, als Rensje, Freule, Zwieren, de Boerenbond, het kantje, je een aardig jong mens vindt en je goedkeurend over je bol strijkt. Van de schrik. Ja, nee, ik zag opeen niks meer. Ik zat opeen met mijn hele kinderhoofd in die enorme adellijke klauw. Wat moest ik? <lacht> Je moest niet wezenloos gaan zitten, Gillen, nee, we zitten daar zaken te doen man. Jij moest op zijn minst gaan zitten glunderen onder die adellijke klauw. Dat ja, moest je. Ja, ik ga er even in het hartstikke donker een beetje zitten glunderen, zeg. Als ik zit te sterven onder die uitdragertse monsterkloud. Dat is geen uitdrager, waarde de heer, dat is een van werelds meest fameuze antiekeers. En bovendien is het dienstvrouw. Ja, nou dat betwijfel ik nog steeds. Oh ja? ja. Hoezo? Nou gezien de handigheid waarmede zij haar pijp stopte, hè? De ooms. Ja. Kijk eens, dat had ze aan de verblijf in Denemarken overgehouden, hè? Oh. Dat is heel normaal dat daar een vrouw achter de wasdommer een pijpje rookt. Nou, dat mag dan wezen, dat mag dan wezen, maar op een zeker moment heb ik haar wel duidelijk horen zeggen gos, ik mag me eigenlijk wel eens scheren. Ja. Vraag ik me af uit welk landelijke volklore zij die gewoonte heeft overgehouden. Dat is pure laster, nee, vee. Mevrouw Zwier, de boer bourbon het kantje sprak van epileren. Het vrouwelijk, het aloude vrouwelijke epileren, nietwaar? Normale vrouwelijke schoonheidsbehandeling, kwestie van haartje. Voor haartje, routinehandeling. Nou ja, in haar geval een levenstaak, lijkt mij, hè? Ja, hoor, mij een rafel, hoor. Iets doen over een haartje, terwijl ik een huis zit te verkopen. Zit me nogal geen verschil. Alleen al in volume. Al had die vrouw een baard van een, tot het einde van de straat zit, dan stap je er gewoon overheen. Dan ga je er geen werk van zitten maken, ter helle. Ga zit daar een huisje van kopen, ga je naar werk maken van een haakje. Wat voor werk? Nou, een en fraai handwerk. Je kon er met gemak een pul over van haken. en he, het... he, door maar. In plaats van dat je een beetje van je aardige kant laat kennen. Dat deed ik. Ik ben zoveel mogelijk met mijn rug naar haar toe gezitten, eerlijk. Ja. Morgen, je. Morgen, mensen. Ja, morgen, Paul. En nou niet zo schijnheilig vrolijk, hè, Paul. Zo'n hoog cijfer voor gedrag en pleit dat ik jij gisteravond ook niet zitten te halen. Sorry, chef. Maar mijn best gedaan, chef. Dat wel. Ja, kletskoeken, Paul. Ik zeg net tegen een 4 Waarom... ...je zo'n avond nou niet eens van je plezierige kant laten zien? Nou, man, dat deed ik. Ik heb dat mens benen nog in de keuken geholpen. Haha! Ja, ha! Hey, hier! Ja, ja En of? En hoe? En hoe? En hoe? Hoe en? Als meneer even in de keuken gaat helpen, zeg. Als die vent, rentje, freule, zwier de bourbonne, het kantje dus. Als die zegt: Kom, ik moet nog even de postelein hakken. En als Pietje ongeluk hier, dan even aanbiedt het plusje van haar over te nemen. Gaat dat niet? Ja, zeer zeker, maar berg je, zeg. Zie maar dat hij je, je bergt. Ik denk: Wat hoor ik in die keuken, dus, hè? ...waar men is er even nuttig staat te maken, wat hoor ik? Hakken, postelein hakken, voilà! Hij, hij ziet ze fout nog weer in! Hoogst onwaarschijnlijk geluid, zeg. Als je weet dat er iemand postelein moet staan te hakken... ...en je hoort dan dat, wat? Rinkelen, scherfmatig rinkelen, bruksgewijs hakwerk... ...akoestisch splitten en tekt met regelmaat. Ja, ja, he heel gevaarlijk eigenlijk. Ik dacht nog, als ik het in mijn oog krijg, is het dat wel waar? Ja. Is het kapitalistische handwerk van mijn beminde oom dat wel waar? Zeg me even, wat deed je? Postelijnhakken. Nou, nou houd het zien, het nog vol. Postelijnhakken. Terwijl meneer in alle zielen rust voor weet ik veel op de aan antiek aardewerk staat te vergruizen. Maar... <lacht> Jongens, jij hakte porzelein? Postelijn of Porzelijn zeg, dat maakt we alleen een verschil, meneer. Dan wil je op de lagere school bij je dicté als je opgelet had. Zij zei: het staat op het aanrecht de porselein. Ja, ja, met de porselein ook. De porselein. Ja, dat zeg ik. Dan hebben wij het over hetzelfde. Dat hebben we niet. E, Stel st st st st st st je groenten te hakken, zo'n blaadjes met steeltjes. Groente? Nee, zeg maar blauwte, hè? <sceneckle> met iets van uh, witte bloemetjes. Maar ik dacht van uh, zonder steeltjes eigenlijk wel in die zin. Dan dus weet weet eigenlijk wel, hè? Porzeeim. Ja. Antiek porselein voor duizenden ballen, zo van de veiling. Wat heb je nog gezegd? Zo van de veiling. Waarom gaat de mens dat dan kapot hangen? Oh, nou ja, ik dacht het is zeker doorgedraaid of zo. Nee. <lacht> op op die veilingen. Na de boter en de suikerberg, nou dan zeker de antieke Europese economische porseleinberg. Porseleinberg, dus zeg ik. Dat zeg je niet? Nou, dan dacht ik het. Nee, P. Waar hebben we het nou eigenlijk over? Over het falend landbouwbeleid binnen de grenzen van het Europa van de zes volgers mij. De Brusselse lof der zotheid, zeg maar. Ja, ik geef het op, Paul. Ik geef het op, eerlijk. Ja, dat was allemaal inderdaad wat pijnlijk, chef. Mijn mening. Ja, ja hoor, Paul. Vooral doen, zeg. Beetje gaan zitten huichelen van... ...ja, dat was allemaal, allemaal inderdaad wat pijnlijk, chef. Sorry, chef. Misvatting mijnerzijds, chef. Nou, in ieder geval zou ik naar jouw eigen waanzinnige gedrag van gisteravond het woord pijnlijk... Niet in de, hoe heet het, in de mond nemen. Nou, de, de pijnlijke plek is inderdaad niet de mond, chef, als u dat de wijs bedoelt. De Helle, die hier vol, die gaat even met zijn vol gewicht op het Angolese dwergretirade zitten, zeg. Ah, oh, dat is een schattig antiek zitneubeltje. Waarom? Uh, sorry, chef, de langharige dwergretief, chef, Angora-retief, uitermate zelfs een honden afling. Oh, ja, voilà. Muil nou, is bak van weet ik veel hoeveel duizend ballen. Wat doe je ermee? Je gaat er helemaal gewoon bovenop zitten, hè? Met je roggelij Paul, wat jij. Pijnlijk misverstand, Chef. Ik zag hem namelijk aan voor zo'n antiek kranje kussenziek. Toch wel begrijpelijk in die omgeving, Chef? Nou, zeker, Paul, vol, maar vol, maak onbegrijpelijk waarom je dan brullend op moet springen, Paul. Om met een volgende beweging, mevrouw's lieveling een klap met een eigen antieke derrière te geven Bonbonniere, chef oh en hij weet me, chef, dat Franje kussen die hond dus in me hier, chef rang met dat valse gewin in me daar en me hier ach, wat bij de pol, hondje je komt maar achter nu me ineens, die was een kop zacht nou, zo te voelen, dat weet niet, met zijn staart, chef <lacht> Au. Sorry, ik, ik heb nog wat ongemak met het zit, uh, chef. De ja. tanden stonden in mijn portemonnee, wilt u dat wel geloven? Ja hoor, pas de afbrug voor alle zekerheid, maar als op je eigen gebied. Oh, die, die luttige zuinigheid van jouw soort mensen heeft vaker door maniakale ja, ja. geleid. Uh, bijzonder geestel, chef. Ja. Persoonlijk vermoed ik dat zelfs een minieme salarisverhoging al een afdoende remedie zou blijken te zijn, chef. Oh, als ik ergens goed pas. Dan is het voor het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde. Ja, Verrukkelijk ironie weer, chef. Ja. En maar het geluk, u als kwakzalver zegt, u zou verachtig in staat zijn de stakkers een paar duizend ballen af te zetten voor een half pond gekookt gras. Wat u, chef. Oh ja, pol, hoezo Pol? Sorry chef. Uh, oh, uh, ge geestig bedoelt, chef. U in ah. het, uh, in het maniacale dus, uh, be begrijpt u wel, Chef? Nee, Pol. Nee, chef. Ik geloof dat je iets te ver ging, Paul. Dankjewel, man. Graag gedaan, chef. Ik bedoel, met excuses, chef. Iets over de schreef, Paul. Onbeheerste uitlating, chef. Geen boze opzet, dat verzeker ik u. Heb dank, Paul. Gaarne bereid alsnog te verklaren dat u ook in die omstandigheden een uitstekend product aan de markt zou brengen, chef. De, wat voor product? Gekookte gras, chef. Ik bedoel, ah, ah, ah, ah, ah, nog steeds de beet van het Franje chef. Chef. Ik bedoel, ik, ik geloof dat ik, ik, ik de, kluts, de, de, de kluts kwijt ben Jeff. Ja, inderdaad. Je bent je kluts kwijt. Ja. ja. Ja, net als gisteravond. En ik moet het dan maar weer recht maar zitten breien. Terwijl rondom mij mijn stam het antiek verredeweert. En ik zat er al zo moeilijk, dat artikel niet kennend, dat antiek. En hij, die man, die leeft ervan. Die man, die is antiek. Ja, zeg hij. Wat is hij eigenlijk voor een type? Hij, een ellende type. Klein, onogelijk vrouwtje meer. Geen contrast dus, hè, die twee. Dat schriele vrouwtje, hij dus. En als een vrouw, een grote, lichtkalende kerel. Ja, verwarm. Ja, ja, ja. Nee, een heel naar soort type hoor, hij. Dat intellectuele, weet je wel, dat domme. Hij dat nooit ergens zeker van wil wezen. Wijfelaars-type, dus dat type. Dat opeens zijn eigen vrouw aan kan gaan zitten kijken met iets van. Wie is. Toch, moet nou, toch ook alweer. Terwijl, terwijl, terwijl die vrouw dat nog niet de geringste aanleiding toe gaf. Hoor. Echt geen type om te vergeten. Weer van een kerel, die vrouw, ga maar na. Nou, ik vond hem anders een uitermate boeiend kodeurtje. Oh, nou, dus ik kon die man niet verstaan. Nou, ah, alsjeblieft, hier. Oh, het kind. Hij zegt het maar weer even. Die man die was niet te verstaan. Met dat jargon. Dat binnenmondse jargon. Dat onzekere gefluister. Ik denk, de man heeft zeker iets aan het spraakorgaan. En koud heb ik dat gedacht, of hij zegt... Ik heb hier een paar stukken uit de Wang-dynastie. Ik zeg, dat hoor ik. Hij zegt, wilt u het dus zien... Nou kijk daar heb ik een hekel aan hè, Omdat hoe zal ik het zeggen Dat operatie exhibitionisme Om die mensen die met hun littekens Lopen te leuren Je kent ze wel van hier meneer Twaalf hechtingen Naar soort mensen Maar ja ik sta een huis te verkopen niet waar, Aan een man Waar je niet aan trekken mag Die je zelf moet laten komen Dus je wilt wel even beleven. Belangstelling zijn. Dus wat doe ik ik ga die man geïnteresseerd in zijn mond staan te kijken. Naar zijn wangdynastie. Maar hij doet hem niet open. Hij houdt hem dicht. Die houdt de mondstijl dicht. Hij denkt zelfs iets achteruit. Dus ik denk, het is een uitwendige ingreep geweest. Dus ik probeer de man onder zijn bar te kijken. Hij zegt, wat doet u? Ik zeg: ik zoek uw wangdynastie. Ja. ja, maar chef. ...aardewerk uit de Wang-dynastie. Dat oh. is je geldwaarde niet uit te drukken, chef. Dat is China. Dat is van ver voor onze ja jaartelling, begrijpt u wel, chef? Dat yes. oh, grote grote Dat had ik niet begrepen. Ja, dat hebben we gemerkt, chef. Wat daaraan waarde stond. Paul weer. Over waarde gesproken. Het Romaanse kloosterkassen, Paul. Ja, uh, geen aanloop, chef. Wat was dat dan? Nou, dat was geen aanloop, chef, De helle. <laughs> oud Romaans kloosterkastje. In de tuin had die man ergens in Frankrijk voor een zak geld uit een oude ruïne laten slopen. De laatste in Europa, soort glas dat niet meer bestaat. Daar kweekte die stakker meloenen in. Ja, niet te eten, maar goed. Het is een hobby, hè? Zijn trots, dat krasje. Hij zegt: Ik heb er voor de veiligheid maar een hekje omheen laten bouwen. Want als het breekt, is het weg, zei hij. Hij zei: Ik zeg het nu, hij zegt: Als het breekt. Het weg de glas dus ik zeg nou maar daar springt Paul zo overheen hoor over dat hekje Paul even duur doen over Paul als topatleet je weet wel in de vermade horderloper Koen Bolleman. dus ik jaag Paul even erover zo'n hekje zegt. knap als je erover struikelen hè? maar Paul niet hoor die moest weer nodig even als een zakmeel met zijn logge lichaam dwars door Europa's laatste Romaanse kloosterkastje, Mieterissen. Ja. Het rusten in vrede. Om nog maar te zwijgen van het vreed afgeknotte leven van drie zoetsure mini -meloenen. De man huilde. Ja, ik, ik, ik had daar geen aanloop, chef, echt niet. En heeft u hem nog een huis kunnen verkopen? Nee, maar nee. Ik moet die man laten komen, nietwaar? Ik mag daar niet aan trekken aan die man. Ik verkoop die man de eerste dagen niks. Hij mij wel. Ook zo waardig, verkoop mij een 18-eeuws cilinderbureau. Voor weet ik veel hoeveel duizend ballen, 100 kilo hout worden met de hand van. De verhuizer die zegt: Als we er een kwartiertje mee rondwijden zullen, dan is het te portemonnee, meneer Biels. Dan hoef je alleen nog maar de spineer te tillen. Ik heb het mannetje meteen laten komen. Welk mannetje? Het mannetje van de bekende advertentie. Het mannetje koopt alles. En kocht hij hem? Wel nee, hij zegt: Als je twee tien op tafel legt, wil ik hem wel voor je naar de bel krijgen. Ik zeg: Als je hard loopt, dan leg ik er nog één bij. Hij hollert. Met die zeg. ha, zeg. Ha, Hahaha. Oh, en Hinderman. Hinderman. de Hinderman, tijd voor Rinderman. En ben je daar het vreden Wiffel voor de morgen? Door een sors. Maar hij komt er wel, die. Ja, die is een schat, hier komt hij. Ja, dank je Wielz hier. Ja, ja, meneer Rinderman. Oeh, die jonkheer hier heeft zojuist gebeld. Aha, dus ik mag veronderstellen dat hij nu aan het komen is, zo gezegd. Zeer juiste tip van u meneer Hinderman ik heb ook wel hard nagelaten aan de man te trekken hoor <laughs> pardon, u zegt <laughs> wat zegt u nou die jongetje is in zijn antieke wiet geschoten zojuist heeft die mannet... een mannetje wat zijn... ik besta er nu even over zojuist heeft het mannetje hem voor 3 mei een 18e cilinderbureau aangeboden dat hij mij vanmorgen geleverd heeft dat klopt ja, zeer pijnlijk ja dan maar iemand naar de rivier maar die doen die op leven me.